Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben met enkele Europese landen... afspraken gemaakt over het verzamelen van privégegevens. Nederland is één van die landen, dat schrijft de Britse krant The Guardian. De krant baseert zich op een oud-medewerker van de NRC, Wayne Madsen. Die werkte volgens de krant van 1985 tot 1997 voor de NRC. Op basis van de afspraken zouden de Europese landen verplicht zijn om informatie over telefoon- en internetgegevens aan de VS af te staan. In ruil daarvoor konden de landen zogenoemde geschoonde informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten krijgen. Het is niet duidelijk op welke periode de afspraken betrekkingen hebben. Wayne Madsen kwam de afgelopen jaren geregeld met onthullingen over Amerikaanse inlichtingendiensten.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 Dit was het NLM's journaal. Dit is Radio 1 Nachtbrakers. Franks Festival. Frank van der Linden. Yes, Goedenacht, je luistert uh, naar Radio 1 en uh, normaal hoor je Filemon hier. Maar uh, Filemon is bij de Tour de France, dus daarom doe je met mij vanaf uh, 1 uur al tot 4 uur een uh, bijzondere editie van Nachtbrakers. En uh, dat houdt in dat het een uh, Franks festival is. Het is een beetje omgedoopt naar, uh, ja, gewoon net zoals met een festival, beentjes, bezoekers, biertjes. De studio staat al vol, ik tel uh, nou, inclusief mezelf 7 mensen. Dus dat wordt een dolle boel. En um, ja, hoe dat allemaal in elkaar steekt, hoor je zo meteen. Maar eerst moet ik dit echt eventjes met je delen. Ik uh, had afgelopen dinsdag een date. Ik hou er wel van daten en uh, een beetje biertjes drinken, gezellig. Maar afgelopen dinsdag had ik dus een date en die, die ging gewoon niet zo lekker. Het was allemaal een beetje ongemakkelijk. We zaten daar uh, op een terrasje in Amsterdam bij het Museumplein. En uh, ik kwam aan fietsen, ik zette mijn fiets op slot. En uh, zij, uh, zij zat er al. En ik kwam daar zo, hup, aan het tafel Ik zei, alles goed. En ik zag aan haar dat zij gewoon zo zenuwachtig was. En ik dacht van, ja, we gaan gewoon gezellig een biertje drinken. Een wijntje, ik had haar vorige week ontmoet. En ik denk van, nou ja, een beetje beter elkaar leren kennen. En misschien komt er wel wat leuks van. Dus nou ja, wij daar zitten. Ik had maar een wijntje en een biertje gehaald voor de En dan ging zitten, een beetje kletsen. En het bleef gewoon ongemakkelijk. En toen dacht ik, nou, nog maar een biertje, nog maar een wijntje. En het, bleef, het was niet dat het, dat het helemaal stil viel en dat we ongemakkelijke stiltes hadden. En dat we echt dachten van, we moeten nu wegrennen. Maar het zat er, die, die, die klik was er gewoon niet. Toen dacht ik, nou haal ik nog maar een biertje en een wijntje. Maar het mocht allemaal niet baten. En het, het was eigenlijk vooral, ik, had er, ja, ik ging er redelijk relaxed in. Maar zij bleef maar zo zenuwachtig. En het is een heel lief, leuk meisje. Maar ja, het zat er gewoon helemaal niet in. En na uh, ja, dat we daar twee uur hadden gezeten, dacht ik van, nou het is wel mooi geweest. Dus uh, wij op de fiets naar uh, Centraal Station, want ze woont in Utrecht. En uh, ja. Dan krijg je dat moment hè, dat je afscheid moet nemen. Het moment of je er dan wel of niet gaat kussen. En ik dacht van, ja, nee. Ik voelde het gewoon niet. Ik was eigenlijk een beetje op er afgeknapt. Ondanks dat het dus wel een leuk meisje was, dacht ik van, ja, ik ga niet met je, met je zoenen. En niet omdat je het niet leuk bent, maar gewoon omdat het, het was gewoon geen succes die deed. Nou ja, en. Uh, dus ik gaf er drie kussen. Ik zeg nou, uh, doe je en ik wilde eigenlijk weglopen, maar toen keek zij zo beteuterd. En toen dacht ik, oh, ik vond het, wel, ik vond het was al zo ongemakkelijk eigenlijk. Dus toen uh, ging het heel snel zo in mijn hoofd. Wat zal ik doen, wat zal ik doen? Moet ik dan nou gewoon weggaan en haar echt ja, naar hart breken? Of moet ik toch gewoon even met haar zoenen om die date dan uh, ja, goed af te sluiten? En ja, toen heb ik het toch maar gekust. Ik denk, ach, dan heb ik er in ieder geval nog wat erover overgehouden. Die date was al niet Je van het. Dan heb ik in ieder geval nog met haar gezoend en daarna ook eigenlijk niks meer van haar gehoord. Ik denk dat zij ook wel voelde dat, het gewoon, dat er gewoon niks meer in zat. Maar uh, het was me wat. Ik heb eigenlijk altijd wel, wel vrij gewoon gemakkelijke afspraakjes, Dat het gewoon gezellig is, een beetje dronken worden met elkaar en dat je dan met een goed gevoel uit elkaar gaat. Maar dit keer was het dus echt ja, best wel ongemakkelijk. Ik ben benieuwd hoe jij bent met dates. Laat je horen 0800 1121. Heb jij echt altijd fantastische dates? Doe je de leukste dingen? Ga je naar uh, pretparken? Ga je lekker uit eten met elkaar? Of misschien wel eens wandelen op het strand. 0800 1121. Of heb jij afgelopen week ook zo'n ongemakkelijke date gehad? Laat je horen. Je kan ook mailen. Dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. Nachtbrakers.bnn.nl. En dit liedje het begint heel positief en goed. Maar het is eigenlijk ook een liedje over een date die niet helemaal ging zoals hij zou moeten gaan. Suzanne van VOF de Kunst. We zitten samen in de kamer. En de stereo staat samen. so long ago van VOF uh, de kunst op Radio 1. Goedenacht, en het gaat over uh, daten vannacht. Ja, het is toch altijd een beetje spannend of het, het eerste daten goed gaat, maar überhaupt daten is altijd wel een beetje spannend. En je kan op heel veel verschillende manieren daten, hè? en daar zijn dan ook allemaal handigheidjes voor. Ik heb ook nog een top 10 uitgeprint, daar kom ik zo meteen uh, nog eventjes op. Maar de man die altijd veel verstand heeft van, uh, van daten... En die ook wel veel weet van uh, flirten, dat gaat natuurlijk een beetje vooraf aan het daten, is Tom Gorny. Hij is van Masterflirt. en uh, hij kent de fijne kneepjes van het vak. Tom, goedenacht. Goedenacht, vanaf, goedenacht. Yes, jij weet veel van uh, uh, flirten, je zit bij Masterflirt, maar na het flirten komt daten. Oh, absoluut, ja joh. Flirten is zelfs maar echt een heel klein onderdeel van het hele proces. En, en daten is daar een belangrijke, een belangrijke stap in, ja. Wat zijn echt... Uh, nou, Laten we even de, de dingen die je echt moet doen. Of, of in ieder geval die handig zijn om te doen. En dingen die je echt niet moet doen met daten. Laten we met, met het goede beginnen. Wat is een handig, okay. handigheidje? Oké, okay, helemaal goed. Het aller, allerbelangrijkste is de mindset. Waarmee je überhaupt het hele daten benadert. Kijk, een hele hoop gasten, dat zie ik vaak. Uh, die vinden een meisje leuk. En denken van, ik wil haar, ze is fantastisch. Uh, nu ga ik daten, want dan ga ik indruk op door maken. Want dan gaat ze mij ook leuk vinden. Waarmee je heel erg in een soort... Uh, ...bedelachtige positie komt... ...van vind mij leuk, vind mij leuk... ...en dan gaat de jongen in kwestie gaat allemaal tof doen... ...en het wordt een beetje een awkward, uh, awkward geheel. De, de, de mindset die je dus moet hebben... ...als je gaat daten, wat je echt moet doen... ...is je bent niet aan het daten om indruk te maken op haar... ...en uh, dat geldt trouwens ook voor de dame hoor... ...je bent aan het daten om te kijken of de ander wel bij je past... Dus de insteken is gewoon lol hebben samen... plus daarnaast kijken, past die ander wel bij mij? Waardoor je er veel relaxter en positiever in staat. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want je bent waarschijnlijk... als je iemand leuk vindt wat je al zegt... ben je een beetje, een beetje zenuwachtig... en dan uh, ga je, je misschien ongemakkelijk voelen... ga je een beetje raar doen... ga je misschien juist heel veel over jezelf praten. Wat, wat, wat, kan je, wat is er bijvoorbeeld een goede vraag om mee te beginnen? Of wat is uh, handig om bijvoorbeeld een luchtje op te doen... of je, je, je allerleukste ah, kleren? Gewoon le lekker concreet maken, nou, precies. Nou ja, wat je dan het beste kunt doen om vervolgens het dan goed te laten verlopen, is iets actiefs samen te ondernemen. Oké. Okay. Weet je, heel, heel vaak zie je in films dat mensen dan als eerste date een hapje gaan eten. Maar het is eigenlijk het meest kansloze ever wat je kunt doen als je net iemand ontmoet hebt. Dan ga, je <lacht> Hoezo? Twee, uur, dan ga je twee, drie uur lang tegenover elkaar zitten. Uh, een beetje kijken hoe die anders zijn of haar eten uh, zitten te kauwen. En uh, een beetje te klooien met, uh, weet ik veel, met een grote pizza, wat je ook aan het eten bent. En, en dan moet je ook nog eens in die tijd een beetje geforceerd een gezellig gesprek uh, gaande gaan houden. Terwijl als je iets actiefs gaat doen en je begint ook gewoon met kleine stapjes. Bijvoorbeeld, weet je, ga, ga, ga een half uur een kopje thee drinken met iemand in de stad. En ga dan samen met die, met die dame of gast dan even uh, een cadeautje voor je neefje van drie kopen. Die dan uh, volgend weekend jarig is. Ja. En naar jouw helpt bij het uitzoeken. Weet je, dan, dan ben je bezig, dan loop je. Er gebeuren zat dingen waar je op kunt reageren. En dan gaat het veel relaxter. Dan kan je bijvoorbeeld ook over dingen hebben, uh, als er raar iemand voorbij kan lopen, kan je zeggen ha, wat loopt die er daarbij? Of als je een, een, een straatmuzikant ziet, oh, wat zingt die vals? Dan hoeft het niet de hele tijd over jullie twee te gaan. Precies, en mij zei, het is mijn ex, klootzak, en hij is weer boos op jou, dan krijg je dat weer. Maar precies, maar dan kun je gewoon reageren wat er om je heen gebeurt, en, en, en ja, dan loopt het eigenlijk vanzelf. Zijn er uh, klassieke fouten die worden gemaakt in het daten? Ehm... Um... Ja, weet je, dat komt een beetje, beetje terug bij de mindset weer. Klassieke fout is mannen die indruk willen maken op een vrouw... en, daarom, daar, en daardoor eigenlijk alleen maar over zichzelf gaan praten oplopen te scheppen hoe fantastisch ze zijn. Dus voor mannen is de klassieke fout te veel praten. En wat je daar tegen kunt is vooral luisteren en ingaan op wat ze zegt. En dat is überhaupt gewoon hoe leuk gesprekken lopen. Dat is qua, qua mannen een, een belangrijke fout. En voor vrouwen zie je vaak dat uh, ja, meisjes heel erg zenuwachtig worden en dan juist daardoor dichtklappen... Um, en de oplossing daarvoor is dus iets actiefs te doen, waardoor je gewoon bezig bent en niet zo, niet zo bezig met hoe zenuwachtig je bent of niet zo goed weet wat je moet zeggen. Ja, nee, dat vind ik wel een goeie, want uh, ik maak deze uitzending naar aanleiding van een, een date die ik afgelopen dinsdag had. Ik heb het al over gehad uh, in mijn programma. Uh, ja, ja. Dat, dat, het was, zij klapte dus heel erg dicht. Zij was best wel zenuwachtig, merkte ik aan alles. En daardoor... Ja, dan verliep het wat stroef. Had ik eigenlijk nog nooit gehad... een hele stroeve date zoals dit. Maar uh, wat jij nu zegt, iets gaan doen, is wel een hele goede. Zeker als je elkaar... Want ik ken haar niet zo goed eigenlijk... van een uh, half uurtje, uurtje praten in de kroeg. Dat was het. Ja. En dan heb maar je... wat, wat, wat, wat was je gaan doen met haar? Ja, ik, ik ga eigenlijk altijd met meisjes gewoon een biertje drinken. Ik ben, ik, ik ben ah. nogal een oude hoer, vandaar dat ik ook een, uh, op de radio zit. Dus dat is nooit ja. zo'n probleem. Ik kom er altijd wel nee. uit. Maar dit was dus eigenlijk voor het eerst dat het uh, niet werkte. Ja, oké. Okay, en, en, en de afronding, hoe is dat dan gegaan? Was het echt, echt maar awkward van, nou ja, uh, het was leuk, doei? Of had je nog allebei wel de hoop dat een tweede keer het wel leuk zou gaan worden? Nou ja, ik niet. En dat was denk ik ook een beetje het, uh, het, het hele ding. Ik denk dat zij mij leuker vond dan ik haar. Waardoor zij ook. Want voor mij was het gewoon een biertje gaan drinken, gezellig. Um, uh, gewoon kijken waar het schip strandt. We hadden toen leuk gekletst, voor de rest helemaal niks gedaan. En dan gingen we nu een biertje drinken. Maar voor haar was het echt een date. En dat, dat merkte hij heel erg. En daar ging het fout gewoon. We zaten in dat opzicht misschien ook niet op dezelfde golflengte. En uiteindelijk ja, was het ook wel bij het afscheid. Had ik zoiets van. Nou, uh, doe je. Was gezellig. En, uh, ja, en zei en... van. Als? Wanneer zie ik je weer een keer? Nou, ja, ja, inderdaad. En uiteindelijk stond ze er zo beteuterd. Uh, en dat was ook wel. Zie ik vond het vooral zielig. Want het, is een heel, het, is, het ziet er leuk uit. En, maar de ja, klik was er niet. En toen stond ze daar met een beteuterd gezichtje. Eigenlijk ook wel zo van dat ze wilde zoenen. En ik, had, en? ik was, nou ja. Nee, niet, een beetje op de afgeknapt door die date. En uh, toen heb ik toch maar gezoend. Dat was niet zo heel eerlijk en uh, aardig eigenlijk, maar ik vond het zo zielig dan. Je heb je opgeofferd voor de kaas, dat zuurt je. <laughs> ja, maar ook weer niet. Dus eigenlijk, ik had gewoon eigenlijk eerlijk moeten zijn. Maar daarom ja. vind ik jouw tip van, uh, ga iets actiefs doen, wel goed. Precies, en weet je, voor hetzelfde geld als, als, als die meid, hè. Als ze wel als je gewoon als je even in de stad was, dus de middag. en je zag haar een beetje hoe zij hoe reageerde op andere mensen. en dan kwam een dus stuk speelsheid in jullie hele dynamiek. Weet je, dan zou die tijd heel anders zijn afgelopen. Ja. ja, het was nu best wel confronterend. dat je zo, wat jij ook zegt, tegenover elkaar zit. Maar ik had daar nog nooit problemen mee gehad. En, uh, ja, dat zie je maar. Ja, daarom vond ik het ook wel een mooi gegeven. Daarom dacht ik, ik ga mijn programma er ook over doen. Omdat ik benieuwd ben wat, uh, wat anderen hun ervaringen ermee zijn. En daarom moest ik ook even met jou bellen of je nog uh, wat handigheidjes had. Maar dat, dat, er zit nu een goede bij. Iets, iets, echt iets actiefs gaan doen. Ja, yep, absoluut. Hoe ben je zelf, Tom, met daten? Want ik weet dat je inmiddels al een tijd verkering hebt. Maar vroeger heb je natuurlijk ook gedate. Ja, maar wat ik zelf wel leuk vond, is dan eerst, ik, ik, ik noemde het nooit daten. En als ik een meisje leuk vond, zei ik, kom, we gaan het een date samen. Ja, hey, nee, maar met je zin, vrienden. Ga het leuk doen. Ja. Nee, ga actief, ga met golf. Ga golfen, uh, golfen ga bolen. Ga even in de stad inderdaad zo waar een cadeautje voor je nichtje kopen. Uh, ga, ga, dus heb je een nieuwe, wat ik, voor een nieuwe sokken nodig? Ga met haar nieuwe sokken kopen. Ga, ga alsjeblieft, nemen, ga iets actiefs doen. En uh, ja, dan, dat is dat, dat, naar mijn ervaring het beste. Die neem ik mee. Dankjewel Tom, fijne nacht nog. Fijne nacht, man. En uh, ja, ik, uh, ik ga weer verder op de vrouwenjacht door. En ik ben vooral ja. ook benieuwd naar uh, de luisteraars. Van, uh, de, uh, hoe, hoe is jouw date? Wat is jouw tip voor een date? En misschien heb jij wel hele ongemakkelijke dates meegemaakt, of wel echt de beste date ooit. Laat het weten: 0800-1121. Tom, fijne nacht. Fijne nacht, man. hoi. Don't you love Don't you need him? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her manly? Wanna to meet her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Don't you? Wat een goede plaat. The Doors Love Her Madly. WNN Radio 1. <tie> Nachtbrakers. Frank van der Lende. Yes, daar luister je naar. Goeienacht. Uh, het, is, het is een uh, bijzondere editie. Het is, uh, het is nachtbrakers, maar sowieso twee uurtjes eerder dan normaal. Normaal ben ik uh, van drie tot vijf hier op Radio 1 te horen. En daarbij is het ook nog een soort uh, klein festivaletje hier midden in de Radio 1 studio. Want het is uh, allereerst het festivalseizoen. is natuurlijk echt in volle gang. Je had vandaag Constantie, uh, het Drakenbootfestival in Apeldoorn. Festival Mundial in Tilburg is ook nog bezig. Dus ik dacht van ja, wat zij kunnen kan ik ook. En dat doe ik dan lekker op de radio. Zo midden in de nacht. Samen met jou. En um, samen ook met de Vakery. Want uh, die zijn in de studio. Goeienacht mannen. Oh. Hallo. Hallo. Hey. Yes, de mic staan open. Yes. Um, even, even eerst. Uh, het gaat over daten deze uitzending. Mensen kunnen inbellen. 0800-1121. En jullie zijn vier knappe mannen. Naa. Naa. <laughs> ja, ik kijk nah. eens even goed om. je ja. ja. Hoe zijn jullie met de vrouwen? Laat ik bij jou beginnen, Julia. Ik? Uh, qua daten dan, hè? Qua daten? Uh, ik ben heel rampzalig qua daten. Hoe dan? Ja, ik weet niet. Ik date eigenlijk <laughs> uh, vrijwel nooit. Maar je, ben, je hebt nu bijvoorbeeld een vriendinnetje. <laughs> ja. Dus dan heb je ooit <laughs> uh, wel moeten daten, toch? Ja, daar komt het wel neer, ja. Maar hoe gaat het dan bij jou? Ga je dan een biertje drinken? Of ga je dan echt dingen doen, zoals uh, Tom Goorni net zei? Dat je gaat golfen of zo? Golven? Dat uh, oh, uh, Zou wel leuk zijn. Maar... Nee. Maar wat uh, heb je dan gedaan? Gewoon, uh, ja, biertjes drinken. <laughs> beetje kletsen? Beetje kletsen, ja, vooral heel veel praten en eigenlijk niet zo goed weten waar je het over hebt. Maar ga je dan vragen van wat zijn je hobby's dat soort dingen? Nee, daar ben ik toch vaak een beetje te zenuwachtig voor. Toch vooral dat ik gewoon aan het praten ben. Gewoon over ditjes en netjes. En jij thuis? Hoe, uh, hoe ben jij? Um, de leukste, ja, ik weet het niet man. De leukste dates zijn, uh, zijn uh, ja... Ook de slechtste dates. Dat je gewoon iets heel dus gaat doen of zo. En dan op een gegeven moment elkaar aankijkt en dan... Uh... In lachen uitbaks? Tongen. Ja, zoiets, tongen, ja. Juist. tongen juist. <laughs> maar wat dan? Want je zegt zoveel dingen. Ga je dan door het bos wandelen of zo? Of ga naar... Wat, wat, wat doe je dan echt concreet? Door het bos wandelen, ja. Het liefst. En dan uh, bij een, bij een, bij een elkaar's hand vasthouden. En, uh... oh, je hebt een oude romantiek is jij, hè? <laughs> ja. En dan pak je, uh, pak je je gitaar. Draag ik een gedicht voor en dan... Uh... No. Dus, uh, is, is niemand te houden, ik uh, ja. Ja, Het grappige is om te vertellen dat... Uh, wij zitten in de studio, maar buiten de studio. Jij hebt een enorm groot raam. En daar zitten de, bijna alle vriendinnetjes... Uh, die zitten daarachter. En die moeten heel erg lachen. En uh, dat, ja, dat, dat klopt ook wel, natuurlijk. Lucas, jij? Ik heb er heel weinig ervaring mee, eigenlijk. Ja, saai eigenlijk, hè? Maar uh, je hebt wel eens gedatigd in even lijkt me. Ja, dat wel, maar volgens mij was dat ook vooral gewoon drinken en zitten en dat je in het begin heel veel gaat praten en dat je hoopt dat iemand op een gegeven moment zich daarbij aansluit <laughs> en zich niet ongemakkelijk gaat voelen. Misschien moet je iets met jullie gaan doen. Ja. ja, ja, een een proberen. ja maar ik weet je wat het is? We zijn, zijn gewoon uh, rocksterren. We hoeven helemaal niet te daten. <laughs> <laughs> Jawel, ja, moet, je moet toch een afspraakje hebben voordat het, voordat het iets wordt. Het is dus toch niet dat de vrouwen je aan je voeten werpen. <laughs> <laughs> en jij, Bowie? Hoe ben jij, uh, hoe ben jij met daten? Ja, ik ben, wij, ik ben ook niet zo'n dater. daten. Ja, maar nee, ik, geloof, in nee, ik heb, ik heb één keer in mijn hele leven een telefoonnummer aan een meisje echt gevraagd. En uh, daar ben ik nu nog steeds mee. Oh, wow. Okay. Oh. Maar dan, maar dan heb je de telefoonnummer gevraagd. Stap 1, stap 2 is dat je op een afspraakje gaat. Ja. Wat ik Heb je het Ik Heb het overgeslagen? misschien <laughs> <laughs> Ja, zo, het is samen gewoon, nee. Toen ja. uh, zijn we naar bent band gaan kijken. Oké, okay. oh, dat is ook ja. wel een goede tijdsbesteding. Ja, Want dan heb je ik hoef je en... niet te veel te praten. Maar wel een beetje. En dan kan je een beetje drinken. Dat ja, okay. ja. is toch wel een belangrijk onderdeel, hè? drinken tijdens een date. Ja, drinken. Ik merkte oh. het zelf ook afgelopen dinsdag dat ik toch maar aan het bier ging. Om het een beetje ja, toch te versoepelen. En jullie eigenlijk allemaal ook zeggen van ja, een biertje drinken? Kan ook heel misgaan. Ik heb ooit wel eens een keer. Toen was ik zo in mijn zenuwachtig dat ik voor een date mezelf echt helemaal klem had En toen, uh, toen ben ik niet meer gegaan, uiteindelijk. Maar dat <laughs> dus was date geen date ik nou, niet Het is. Het was een non-date. Non je was zo <laughs> gespannen <laughs> dat je dacht: van laat ik me moed indrinken. Ja, toch? Ja. Maar dan, weet je, alleen, weet je wel. En dan, en dan moet je nog gaan. Toen dacht ik, ja, nee, dit gaat echt niet goed gaan. En heb je er wel afgebeld? Uh, ja. Nou ja, niet zo netjes, maar... Nee, ja. En wat zei je dan? Weer. Ja, ik ben dronken, ik kon niet meer. Ja. <laughs> nee, maar ja, zijn jullie allemaal aan de vrouw dan ook niet? Ja. Uh, ja. Oh, ja, dus ja, ja. nu? Niet zeggen, zo. Ja. Ja, ja, ja. Dus jullie hoeven ook niet meer te daten? Nee, we zijn er eigenlijk helemaal klaar mee. Maar wat je ook wel kan doen, uh, als je verkeering hebt daten... Om het een beetje zo... Althans, dat je dus wel een beetje afspraakjes doet, dus bijvoorbeeld in een restaurant afspreken dat je niet samen vanuit met huis gaat. Met andere Nee, nee, met elkaar, maar dat je gewoon de relatie spannend houdt oh, door met elkaar ja, ja. te daten. Maar is het dan nog een date of zo? Ja, weet ik niet. Wat is de definitie misschien... van een date? Ja, misschien is sowieso dat het woord date wel heel erg zo in één keer, bam, dat is wel druk op ligt. Dat is, ik denk het wel, ja. Een date is impliceert dat je iemand echt voor het eerst daar een soort ding, iets, iets mee gaat doen ofzo. Het, het zou wel kunnen zijn eigenlijk om het gewoon te blijven doen, om het gewoon ja. met je vrienden gaan daten. <laughs> <Bieren>. <laughs> Beer. Dit, ja. Beer daten. Ja. Oh. Mannen, uh, jullie zijn helemaal opgesteld qua apparatuur en dergelijke. Ja. Ik, wil, ik ga zo meteen met jullie kletsen over, over uh, festivals. Want dat is natuurlijk ook een beetje uh, hier op Radio 1. En over nou, de muziek die jullie allemaal maken. Maar uh, we hebben het nu over daten gehad. En laten we eerst dan even, even een klein mopje spelen. En dan kletsen we daarna verder. En uh, welke wordt het? DC. DC, ja. D.C. van The Vagery. Ze stellen zich op hier in de Radio 1 studio. Het is klein en, uh, en warm ook wel inmiddels al. Ik begin het wel een beetje warm te krijgen. Maar er is uh, bier, want uh, dat hoort erbij op een uh, festival. En ook een beetje... Dit is onze eerste date eigenlijk ook, jongens. Zo hier in de Radio 1 studio. Ja, toch? Het gaat tot nu toe wel lekker, vind ik. Ze installeren de gitaren. Even nog de laatste stemmingen. Zijn jullie er klaar voor, mannen? De Vagary met uh, D.C. waiting Cause everyone is always waiting everyone... Yes, de Vagery uh, live op Radio 1. En uh, zometeen uh, schuiven ze nog even aan, spelen ze nog een nummer. En uh, kletsen we nog even een beetje over daten, maar ook over muziek. Je luistert naar Radio 1, Nachtbrakers. En uh, het gaat over daten. En dan kan je over inbellen, 0800-1121. En zoals uh, elke week schakel ik ook altijd even naar Boyd's Bar. Dat is de bar van BNN. En daar zitten mijn collega's en vrienden. En die uh, met een lekker biertje erbij. En die kletsen over het onderwerp van vannacht dus. En dat is daten. Boys bar. We zijn één keer op een date geweest en toen zijn we... Uh, ken je Bob Ross, die schilder? Ja, ja. Je uh, hebt een Bob Ross schildercursus. En dan ga je er samen ga je, ga je, je eigen Bob Ross schilderij maken. Maar dat is wel heel vet. Dat je zit echt tussen de totale weirdo's. Dus je kan er natuurlijk met een soort cultinstelling heen gaan. Of omdat je echt wil schilderen als Bob Ross. En dan zit je daar tussen die bloedserieuze kitschkunstenaars. Hm. Dat is wel heel gezellig. En dan maak je met z'n twee eentje? Nee, allebei eentje. Oh, dat zou ik dan leuk vinden. Als dus je dan met z'n tweeën één schilderij Want dan wordt het natuurlijk heel lelijk. Want je hebt allebei een andere. En dan kan je daarom lachen. <laughs> ja, dat is wel eigenlijk zijn gewoon suffe dingen het leukste om te doen. Er ja, sprak ook een stel. Die, ging eigenlijk, ja, die hadden al een relatie. Maar om het leuk te houden. Gingen ze gewoon naar de sufste museums en tentoonstellingen. Nee, om daarvan eigenlijk een alles uh, uit te lachen. <laughs> en gewoon zelf wel iets leuks van te maken. Ja, maar als het gewoon gezellig is, dan is het automatisch wel leuk. Ik had laatst een eerste date en dat zou alleen een kopje koffie drinken zijn. Daarna gingen we appeltaart eten. Daarna gingen we toch nog even een potje poeder. Toen gingen we bier drinken. Toen gingen we koken. En toen hebben we tot diep in de nacht lopen dansen. Terwijl we om twee uur middags hadden afgesproken. Ja, maar dat ja, dat, dat is, is gewoon een Dat is de idee. hele sleutel. Of het gaat vanzelf of het gaat niet. Ja. Met dat soort dingen. Maar daarom zou ik dus ook nooit met iemand willen gaan daten en dan uh, gaan eten. Want dan zit je daar. Oh, dan en moet je dan nog eten. moet je eten. En als diegene super kut is, dan denk je: ja, shit, dit duurt heel lang. En dan moet ik eten in bijzijn. Eten in bijzijn van mensen die je niet kent, is altijd intiem. een beetje ja. gek. Dus Echt? ik zou dan. Nee. Vind ik wel een beetje gek. Ik weet ook niet waarom. Niet dat ik heel vaak date, zoals je weet. Maar ik zou dan eerder inderdaad een biertje drinken. Want na dat biertje kan je gewoon zeggen: hé, hey, sorry, ik heb nog een andere afspraak. Doei. Ik vind een kopje koffie de beste insteek. Ja, ik lust geen koffie. Want is een drempel laag? Want ik, ik, wat ik vaak ook het probleem is: is als je iemand meevraagt op date, dan kan voor. Voor jou kan het echt zijn van ja, prima, we gaan even gewoon leuk met elkaar afspreken en we zien waar het heen gaat. Maar voor die anderen kan het echt zijn van, date. Maar ja. als het een beetje dan klein houdt, zullen we een kopje koffie gaan drinken? Dan is het dan meteen van, oké, okay, dit is maar klein, dit is maar een kopje koffie. En, uh... ja. Ik vind dat zo leuk met dat soort dingen van, wanneer komt de crazy? Want het is, iedereen begint allemaal met sociaal wenselijke antwoorden van ja... Al ja. van mensen en dieren en lange wandelingen. Ja. En, maar er komt, er gaan, op een gegeven moment gaan natuurlijk de donkere krochten, die, die, die, die deuren knallen open, jongen. Dan wordt het interessant. M ja. mijn, mijn, mijn perfecte date? Ja? Heel dronken zijn. Ja. Dat, ik denk dat ik dat wel het leukste vind. Ja, dus de, de, de, de rem eraf. En dan kun je gewoon... Uh, en dan, ja, dan zie je wel wat ze dan. Goeie verhalen hoor, vanuit de kroeg. Over daten gaat het vannacht. 0800-1121, kan je over meepraten. Uh, Niels, goeienacht. Met, met wie heb ik het hè? He? Je spreekt met Frank, goeienacht. Ah, Frank. Hallo, ik had je vorige week ook aan de lijn, Niels. Dat is wel een poosje geleden, zeg. Nou, ik, ik denk een week of twee weken geleden misschien. Ja, misschien wel langer. Valt wel idee. mee hoor. Tijd. Tijd is verhankelijk. Hoe ben jij met daten, Niels? Ben je een beetje een hey, oude womanizer? Wat heb jij een ongelooflijk fantastische collega in hè? Niet te weinig. Mijn uh, regisseur? Oh. Hartstikke goed. Een fijne vent is dat, hè? Ja, en weet je waarom ik daarop appelleer? Omdat ik vier of vijf dagen geleden. Ja, dat komt al mijn pakje, want ik zat met de VPR. Nee, met de NCRV te bellen. En ik vraag iets over. En ik word zonder meer van de lijn afgezoten. meteen. Oh. En te werk. Toen zei ze, ja meneer, maar u belt zo vaak. Ja, ik, zei, ik heb ook veel, veel te melden. Want dat stelletje je zijn dat. Zeg. Nou ja, maar dan ben ik wel benieuwd, Niels, als je zoveel te melden hebt. Wat je te melden hebt over daten. Ben jij een beetje een, een, een dater? Nou, weet je, ik, ik, ik, wist eigenlijk, ik wist eigenlijk niet van de hoed de rand. Ik ben wel nieuwsgierig daar contacten te leggen. Zo, maar, weet je... <lacht> Als ik uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, ik ben een eenling. En een eenling die, die gedraagt zich over het algemeen buiten de, de maatschappij. Ja, wat is een maatschappij? Maar gewoon die, die kijkt is, zoekt en zoekt. En vooral gaat hij bij zichzelf te raden: wie, wie ben je? Nou, ik ben een zeer kritisch mens. Ja. En vooral als ik uh, vrouwen op straat zie lopen. Met een ongelooflijk oh, dik aftrek. en een boezem van hier met Baghdad. <laughs> en dan ben ik visueel knap ik erop af. Maar jij bent toch, je toch niet van of... steen, Niels? Zeg je? Je bent nee, toch niet maar... van steen? Weet je, maar ik, ik krijg dat visuele gedachte. als je met zo'n vrouw toevallig. Uh... In bed liggen voor een ge geintje. En ze laten wind hoe jij het bed uitgeflikkerd. geflikkerd. <lacht> ja, maar eer dat je met een vrouw. <lacht> eer dat je met een vrouw in bed bed Niels. Dan moet je toch wel een afspraakje hebben. Of in ieder geval contact leggen. Hoe doe je dat dan? Ja, maar wacht, wacht eens even. Dat, dat, soort, dat soort ideeën moeten wij als mannen vergeten. Want er zijn genoeg vrouwen. Mm -hmm. waar wij mannen onbekend zijn dat wij jagers zijn. Hè? Maar vergis je niet in de vrouwen. Want als vrouwen zin hebben in een one-night stand. dan doen ze dat gewoon of die vent nou getrouwd is of niet. Ja, ja nee, daar ben ik met je dat eens. het is maar... gewoon menselijk. Ja, de lusten, hè? Ja, precies. Dat is een hoog testosterongehalte. Maar Niels, heb jij wel eens maar een date hebben gehad? wij de naam. Ja, wij zijn de jagers inderdaad. Wij, moeten ja, de... wij, zijn... wij lopen onze leuter achterna. <laughs> maar heb jij ooit wel eens een date gehad, Niels? Want ik neem aan dat jij toch... toch nou, maar... nee kan... hoor, omdat... Uh, weet je, ik ben dat, al, dat heel nieuwsgierig geweest, Frank. En ik heb zoals uh, een beetje al die, uh, die datingsite afgeleverd. Uh, af, uh, af, af ja. En dan zie je al die mooie, mooie spreuken. Zo van gratis inschrijven, gratis. En als ik het woord gratis word, ga ik al over mijn nek. <laughs> maar dat heb je dus en wel gedaan. gewoon. Zeg je? Dat heb je dus wel gedaan via een, ja, een website. Tuurlijk, maar... En dan heb je je ingeschreven, en wat blijft dan? Komt de jackpot. En dan moet je 89 euro per maand betalen. Lexa en die andere hutplappers. Ja, ja Het maar... Dat is één groot spelletje wat te spelen. Nou, is er gewoon, hoorde ik, ja, jaren 5, 6 terug hoor. Is er een gratis site van Knus met dubbel Z. Mm -hmm. En uh, die, uh, die vrouwen die bieden ze dan zich aan. En uh, oh, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. En uh, oh. En ik ben zo geweldig, ik ben zo schoon, ik, ik, ik, okman, ik ben zo sociaal. Het. Nou, en dan het eerste was de plaats was wat, eh, wat ze dan zien, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan meen je erop in. Het eerste was ze zeggen, je hebt, een oude kop, en je, je hebt een oude kop op de foto, want je bent 74. Nou ben ik wel 74, juridisch gezien, maar de, de enkeling, pas op, de enkeling ziet, denkt, die mij ontmoet, zegt, je bent een vent van vijf, je zit er nog zo strak, geen rimpel, en je hebt een geest van vent van 5. Maar toch dus mocht het niet baten die... dan. Zeg je? Het mocht niet baten op die website. Nee, zeker weten we niet. Hoe nee, kan nee, dat en dan? En ik heb verschillende pogingen ondernomen hoor. Want dat er gaat ben ik het doordouwen en ik blijf nieuwsgierig. Maar ik wil weten waar de mens mee bezig is. Maar die vrouwen die, die, die zoeken naar de prins of het niet bestaande witte paard. Ja. Nou, en in, en in oh, dit geval was jij dat niet. En als je... En als je leest van schrijven, joh, het is zo fantastisch. Het is dit en het is fantastisch. En ik heb dat gedaan. Ik ben zo show dat, blablabla. Maar de werkelijkheid is totaal anders. Het is net zoals het nationaal. Dan laten je ook beelden zien die in werkelijkheid niet kloppen. Ja, dat is weer een hele andere discussie. Niels, die laten ja, we even achterwege vandaag. Maar mag ik je veel succes wensen dan, als je dan toch nog een keer gaat daten, oftewel of, of op, de, op de websites of gewoon maar, in het echte leven. Als ik, als ik, als... Als ik de juiste tegenkom, zal ik je gelijk jouw uh, trouwkaart sturen. Goed? Heel goed. En ik uh, kan altijd bellen: 0800-1121, als het gelukt is. Afgesproken, Frank. Dankjewel. Heel goed. Wel. Doei, Niels. Doetjes. Groetjes. Groetjes. 0800-1121, met jouw dateverhalen. Everywhere no matter where I stay, it's gonna be a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 the good Okay. Tanya Joy Bradley met Hurricane. Dat is uh, een leuke vrouw. Ik heb een keer met haar gedate. Als het nu toch over daten gaat, kan ik dat ook wel op de radio vertellen. En dat, uh, dat is uiteindelijk niks uitgekomen. Maar uh, ik denk daarom kan ik haar eventjes dragen. Tanja Tanya Joy Bradley hoorde je. Wieke, goeienacht. Yes, Wieke. Je bent ergens. Ben je daar, Wieke? Nee, Wieke. Oh, Wieke is, uh, is even van de lijn afgevallen. Goedendag, met wie spreek ik? Met Jildo. Met Jildo? Ja. Hallo, nacht. Het gaat ben over daten. Ik niet de uitzending je bent nee, zeker... ik ben niet ja, in de, de uitzending, ben, Je bent zeker in de uitzending. Live oh, ja. op de radio, ik hoor. Ik vertraging. Oh, ik ga even mijn, uh, even radio, ga uitzetten? Even mijn radio uitzetten. Ja, ja, ik luister via internet. Oké. Okay. Maar hier word ik, uh, hiervan raak ik in de war als dus ik ben ja. tien minuten terug. <laughs> Dat begrijp zo. ik, Hilda. Ja. Daar ben je, hoor. Zo. Live in kikken. Eh. Ga er even voor zitten. Doe ik ook. Ja. Ben je er nog? Ik ben er zeker. Ja. Ik denk ik ga er even voor zitten. Dat weet jij ja. ook. mooi dus, zo. Daten. Ja. ja, ik bel echt voor de eerste op, maar ik, ik ben bij mijn zusje geweest in Groningen. Ik woon in Amsterdam. En ik heb in de op de terugweg in de trein overgegeven. Oh. En ik lig nu in bed en ik voel me wel weer redelijk, maar helemaal alleen. Ja. En ik, mijn zusje heeft wel een date vanavond en ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Maar hebben jullie dat, uh, hebben jullie dat voorbereid, die date van haar? Ik? Nee, nee, nee, dat hoorde ik van haar. Dat ze om negen uur een afspraak had, dat ik weer moest moeven. <laughs> dus jij werd de deur uitgezet voor een andere, even weer. Ja, zeker. Ja, en al een uurtje eerder, want ze had nog wat voorbereidingstijd nodig, hè? Ja, je moet goed uh, beslagen ijs komen, natuurlijk. Ja. Even de harenkammen en zo, een fris luchtje op. Ja. Maar, weet de je de hoe het de... is afgelopen, of niet? Nee, daar ben ik nou zo benieuwd naar, maar ik ga er niet bellen midden in de ah, Laten wij er eventjes bellen dan, zo. Ja. Ben ik nou wel nieuwsgierig naar Jodo? Ja, dat vind ik een goed idee. Maar heel eventjes, dan gaan we dat zo meteen doen. Maar hoe, hoe ben jij met de, met de afspraakjes en, de, en uh, alles Verschrikkelijk. daaromheen? Verschrikkelijk. <laughs> ja? Ik ben één keer op een verjaardag weggegeven waar ik zelf niet bij was als blind date. Oh. En ik heb één keer met iemand afgesproken om uh, dan maar eens iets te gaan doen en toen herkenden we elkaar niet. Mijn dates, dat zijn, mijn dates zijn verschrikkelijk. Maar mijn had je dan zijn... geen roos in je borstzakje of zo? Van ik sta daar nee, op het gesonderd? Nee, en... nee, nee. Ik heb gewoon aan de bar gezeten en gedacht dat is er of dat is er niet. Nou, dat was er wel. En nadat ik een kwartier had gekeken ging ik er maar eens naartoe. En die avond wilde niet op gang komen. Oh. Ik ben... de uh, Dates zijn aan mij niet besteed. Ik, ik moet het hebben van uh, liefde op het eerste gezicht. Gewoon als je iemand tegenkomt en je begint te ouwe hoeren. En dan is er geen date meer nodig. Nou, dat gebeurt ook niet heel erg vaak, kan ik je vertellen. Nee, maar je hebt na natuurlijk die eerste keer dat je elkaar ziet. Ik had het er net ook over met de jongens van de fakery. Dat, dat je elkaar voor het eerst ziet. Daarna komt er toch wel een keer, als je elkaar leuk vindt, nog een afspraakje. Ja, maar dan is het geen date meer of zo. Dan is het gewoon al van. Ja, of ja. Ik vind het ook leuker om eigenlijk dingen overdag te doen. Naar het strand gaan of weet ik veel. Ja, dat kun je ook nog natuurlijk een date noemen. Maar het is dan alweer zo ongedwongen dat het. Ja. Als er echt de druk op staat van de date, zoals, zoals mensen dat dan zien, dan. Uh... Dan gaat het bij mij helemaal fout. Ja, maar je bent dus niet gelukkig als het gaat om afspraakjes en daten. Maar ben je dan nu wel? Ben je nu een beetje daarmee bezig? Nou, met mijn zusje vooral. En er zat een heel lief stel in de trein dat even mijn spullen uh, in de gaten hield in Hilversum... toen ik echt heel hard oh. naar de wc moest. En ik zei van ja, ik zeg het scenario uh, ziek zijn, kotsen en mijn stullen, spullen gejat. Dat uh, trek ik net niet nee. vanavond. Dus uh, dat was, die waren ook heel lief. Ik heb hun een veel leukere avond dan ik zou hebben gewenst. Dat leek me ook... Uh, maar dat was geen date meer. Die zaten al... Nee. Ga je uh, nog nee. stappen ondernemen, Jodo, uh, om, uh, om weer te gaan daten? Misschien met websites en zo, waar, we, waar ik het net over had met Niels? Nou, ja, dat hoorde ik net van die andere jongen. En die zei van, dat is allemaal nep. En dat klopt wel, want ik heb dat wel bekeken, ondanks. Ja. En ik ben overal meteen afgehaakt, inderdaad. Maar ik ken uh, mensen die relaties hebben aan over hebben gehouden, hoor, aan het internet daten. Ja. Dus ik ja, het kan, kan wel. En welke website moet ik dan hebben? Want ja, dat ik weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, ik zit er niet in. Nee, dat op. Kun je, niet, je kunt geen reclame gaan maken. Nee, dat mag ik ook niet doen, inderdaad. Nee. Dan krijg ik een boete, dan moet ik hem zelf betalen en dan kan ik niet meer uh, me inschrijven op zo'n website. Want het kost wel veel geld, ja. natuurlijk. Ja, het kost allemaal altijd geld. En ik vind eigenlijk dat liefde gratis moet zijn, maar ja. Dat vind ik mooi gezegd. Mag ik jou uh, beterschap wensen, Hildo? Je mag me beterschap wensen. En blijf eventjes hangen, want dan noteren we even het nummer van je zus. Dan gaan we even bellen of die date uh, is gelukt. Want als je het zo ja, op de radio doet, Dan zet ik de radio weer aan. Ja, is goed. Blijf hangen. Ja. Oké. Okay. Doeg. Doeg. Ja, de Yildo. Ik, uh, ik ga zo naar Wieke. Wieke die heeft ook een mooie, mooie dateverhalen. Maar eerst nog even naar de mannen van de Vagery. Die zitten hier nog steeds in de studio. Uh, de Amsterdams beentje. Die hebben we net al gespeeld. Mannen, uh, zijn er inmiddels al nog bizarre dateverhalen binnengeschoten terwijl jullie de luisteraars <laughs> hoorden? Of... Uh... Nou, zo bizar als uh, van, van Yildo en uh, consorten, uh, daar kunnen wij niet daar aan tippen. Overeen. Nee, het zat nee. ze niet mee met de vrouwen. Ik hoorde trouwens wel toen net, toen jullie, jullie dateverhalen vertelden, dat alle vriendinnetjes uh, die daar aan de andere kant zitten, helemaal in, uh, in lachen uitbarsten en zeiden van, is niks van waar, ze zijn hartstikke lief met daten en zo. En... Dus jullie doen jullie een beetje stoerder voor jullie dat jullie daadwerkelijk Uiteraard. zijn. Uiteraard. Worden voor betaald, hoor. <laughs> Goed. Als baan. Heb jij hebt betaald. Nee. Hebben jullie betaald? Nee. nee. Oh. Wat, uh, wat, wat, is, wat is de plannen, jongens? Want het uh, festivalseizoen is nu druk gaande. En je bent een band en dan treed je veel op. Uh, wat zijn de plannen voor, voor deze festivalzomer? Nou, wij nu even niet zoveel festivals. Omdat we eigenlijk aan onze uh, plaat aan het werken zijn. Kijk, dat is een, dus een goede wij, reden, toch? Uh, ja, We zitten, uh, zitten onder de grond. Zitten wij te werken aan... Uh, Opnames. En schiet het een beetje Bij, uh, op? Ja, ja, is bijna klaar. Nu. Nog, oh. uh, nog twee nummers. Opnemen en dan zit uh, ja, het, uh, het erop. Zeg maar. En wanneer, uh, wanneer is hij er dan? Is dat dan na de zomer? Is dat een handige timing of zo? Want ja, ook... ze, ja, ze zeker van wel. Ja, zeker dat ze veel over trouwens. Maar we hebben nu waarschijnlijk in september af of zo. Oktober. Naast september moeten het lukken. En dan uh, we moeten we even kijken wat we doen. Ja. En het was natuurlijk een wereld van verschil geweest als jullie uh, het album voor de zomer uit hadden gehad. Want dan word je geboekt. En dan weten festivals wat ze voor vlees ja. in de Kuip hebben. Nou ja, ik denk dan moet je toch gewoon in de winter uh, iets uit hebben. Ja, moet Wat, je dan nog festivals worden, worden niet de week van tevoren gevoed, geloof ik. Nee, oké. Okay. Dus dan moet je een beetje het eigenlijk, want je hebt uh, Eurosonic Noordenslag. Dat is uh, ja, het ontdekkingsfestival van Nederland eigenlijk. September wel een, uh, wel een goede tijd, denk ik. Want dan kunnen mensen wennen aan je album een half jaar. En dan speel je daar dan op Noordenslag, Eurosonic. Ja. En dan, uh, ja. dan lachers op je hand. <laughs> <laughs> maar hebben jullie wel nog dingetjes staan? Want er zijn natuurlijk heel zijn echt, dat ben ik achterkomen ontiegelijk veel festivals. Van heel klein tot heel groot, zoals Lowlands en Pinkpop. Ja. Ja, er staan wel wat dingen over de zomer, hoor. Zeg maar, op onze website staan een aantal showtjes die we nog wel tussendoor doen. Maar dan vanaf, eigenlijk pas vanaf september gaan we echt weer vol... Uh... Dan komt ook een clubtour waarschijnlijk. Met ja, ja, landen, ja, ja, ja. Dus dat, uh... maar pas dit najaar. Nou, Ze dus hebben we vorig jaar heel veel gespeeld en nu willen we even rustig die opnames afmaken. Anders, uh... Anders komt het er niet van, zeg maar. Zijn jullie een beetje eensgezind in de studio? Nee. Nee, want dat is natuurlijk wel moeilijk. Kijk, nu in deze studio zijn jullie heel erg eensgezind. Maar uh, als je met, met, met elkaar die, die liedjes aan het schrijven bent de hele tijd, dan zit je op elkaar op een kleine ruimte. Hoe gaat dat? Dat leuk. Ja? Een beetje ruzie maken. Wat dat zijn dan artistieke bij. meningsverschillen of zo? Nou, die ja, nummers ze laten, laten we het artistieke uh, meningsverschillen doen. Ja, dat is wel keihard persoonlijk, maar. Weet je, wat, het is dan in band Klinkt volwassen. We... En tussen wie dan? Wie zijn, uh, wie, wie zijn de camphanen? Ja, Bowie en Lucas toch <laughs> vooral. Ja, altijd. het nee, die sexy, hè? Nee, nee, nee. Ja, Julien Julie Thijs. <laughs> <laughs> die kunnen, maar die, kunnen, die moet je ook kunnen, hè? Ik bedoel ja. Soms moet je dat gewoon. Ja, Er ja, maar... zijn ook mensen die kijken. Kijk, als je, ja. als je, als je van elkaar lukker, weet, als je dan... weet dat je ruzie kan maken, dan doe je het ook. Ja. Dus, en het is ja, ook gewoon... dus wij maken heel veel ruzie. <laughs> het is ook gewoon een gitarist zangerding, ding of zo. Is dat altijd, altijd een beetje. Alt gezeik gewoon. is altijd, uh, ja, ik weet niet. Maar stuurt het dus uh, tot jullie tot grote Tot grote hoogte, zeker. Ja? Iedere dag weer. Ah oh man, ik sta hier dag op en ik denk aan jou en dan kan ik meteen... Lekker vold. ruzie maken. Heerlijk. Wat mm. <laughs> goed. Um, ik, uh, we hebben nog uh, acht minuutjes tot het uh, tot, uh, nieuws van twee uur en ik wil heel graag dat jullie nog een nummer spelen. Staat hij op het nieuwe album? Uh, ja, en dit nummer is zelfs ook al uit, die heet uh, Palm Tree Shadow. Yes. En uh, ja, normaal zijn we best wel hard ofzo. En nu zijn we met, met, met, met zeg maar, Ja, maar dat is wel lekker dingen. zo voor in de nacht. Ja, ja, ik hou er ook al van, het is heel veel iets. Het is acht minuten voor twee, dus dat mag wel. Loop, uh, loop naar jullie ja, instrumentaria toe en uh, installeer jezelf. Dan, uh, dan zeg ik dat jullie de fakery zijn en dat jullie inderdaad deze zomer nog spelen. En uh, nou, dan wil je nog even blijven hangen, want ik heb nog wat biertjes staan, uh, her en der. En dan uh, kletsen we zo meteen nog eventjes verder. De bas wordt om, omgehangen, de gitaren worden omgehangen. Geen ruzie maken, mannen. Oké, okay, dat doen jullie straks in de bandbus terug maar, denk ik. Goed, je luistert Radio 1, Nachtbrakers. En uh, hier is de Vagery met Palm Tree Shadows. I wish I could tell you what's this secret You know I do It's still in my bones But I don't mind As long as it's driving me It's alright All the time To things like palm tree shadows in a certain town while the sunset in my mind. I stay here forever, nothing more. I come on we shadow Bakery live op Radio 1. En, uh, nah, ik denk dat ze nog wel eventjes blijven hangen. Jullie... Er is nog bier, hè, mannen, als jullie willen. Dus dan, uh, dan kan ik jullie hier wel mee houden, toch? Denk ik. Heel goed. Je luistert naar Radio 1 en het gaat uh, uh, naast dat er uh, hele uh, goede beentjes hier staan. Uh, over daten. En uh, Wieke, goedenacht. Goedenacht, Frank. Goedenacht. Jij, uh, jij houdt wel van daten, hè? Ja, ik vind dat heel erg leuk. Ja. Wat vind je daar nou ja, zo leuk aan? Van. Ja, het lekker is, je hebt niet zoveel te verliezen als je toch geen relatie hebt. Je, kan, je gaat er toch niet op achteruit eigenlijk. Nee. En ik zie het altijd maar gewoon als een soort uh, leuke avond waar je een soort tafel hier continu aanschuift. En dan ja, gewoon kletsen. En als het na een tijdje blijkt dat het dan toch niet echt de ware is, dan maakt het eigenlijk ook niet uit. Ja, dan, dus dan ben je dan zo weer weg. Avond. Ja, maar hoe doe je dat dan? Ja. Ga, je dan ga je dan gewoon willekeurig, uh, als je dan iemand leuk in de kroeg bent tegengekomen, met hem op date al? Of... Moet er nee, wel wat nee, nee. meer nee, niet dat ik iedereen. Nee, er moet wel iets meer zijn. Dus niet dat ik iedereen zomaar mee de kroegje neem. Of mee op date neem. Maar ik vind het altijd wel, ja, gewoon lekker: gewoon een avondje kletsen met mensen die ik niet ken. Daar hou ik altijd wel van. En ja. stel, dan heb je dus iemand gevonden die je wel leuk vindt en waar je mee op date wil. Wat ga je dan doen? Um, ja, ik hou er altijd wel een klein beetje van. Als het een beetje origineel is, vind ik altijd leuk. Aan de andere kant vind ik het ook gewoon heel lekker om op zondagavond in de kroeg rond te hangen en dan gewoon te aan de bar. Of gewoon naar het strand zo, Ja, een beetje cliché allemaal. Maar dat vind ik wel leuk. En heb je dan een tactiek? Uh, tactiek? Oei, dat is een goede vraag. Uh, dat je weet als je dat doet of dat niet. zegt, dat, dat het dan wel in de pocket is ofzo? Of dat je altijd daarover begint omdat je weet dat het scoort? Uh, nou, ik heb, ik heb bijvoorbeeld een hele leuke baan die ik nog wel eens in de strijd wil gooien. Zal je dat even noemen bijvoorbeeld? Dat je daar even een beetje de, de show mee steelt? Ja, dat ik daar is de show, ja dat een <laughs> beetje, maar verder heb ik niet. Ja, het ligt ook een beetje aan de jongen. Als ik merk dat hij wel van muziek houdt bijvoorbeeld, dan weet ik dat we het over festivals moeten hebben bijvoorbeeld. Dan vind ja. ik er wel leuk om heen te gaan. En als ik weet dat hij daar totaal niet van houdt, dan houdt het ook een beetje achterwege wel subtiel. Dus dan ja. kies je wel uit waar je, wat de gespreksonderwerpen zijn? Ja, weet je wel. Het is dus niet dat ik me anders voordoe dan dat ik ben. Want ik hou van festivals, dus als dat zo is, dan is dat gewoon zo. Maar uh, ik hou me wel een beetje aan zijn gespreksonderwerp ook. Bepaalde interesse die we dan delen, die probeer ik dan wel een beetje uit te vergroten ook. En wat is uh, de gekste date die je ooit hebt gehad? Want als je een, een, uh, degene bent die graag date, dan uh, heb je ook veel dates en dan maak je veel rare dingen mee. Ja, ja. ik heb een, uh, even, een paar maanden geleden volgens mij, heb ik echt een hele rare date gehad. <laughs> Want ik was op een feestje in Utrecht waar ik woon. En daar had ik een jongen ontmoet, gewoon op een huisfeestje. En die wilde heel graag met me afspreken een paar dagen later. Dus toen, ja prima, gaan we doen. Toen hadden we afgesproken in de kroeg. En ik merkte al best wel snel dat het niet echt klikte ofzo, dat we een beetje langs elkaar heen aan het praten waren. Hey. En toen dacht ik ja, nu heb ik toch niks meer te verliezen. Ik ga nu gewoon wat dingen verzinnen, want hij kent me toch niet en ik zie hem ook nooit meer. Dus heb ik wat rare hobby's verzonnen en wat gekke dingen. Zoals? Zoals? En toen, uh, ja, dat ik, raar, dat ik heel goed was in bepaalde sporten en dat ik um, hele gekke muziek smaak had bijvoorbeeld. En toen uiteindelijk heb ik ook verteld dat ik in, uh, in Frankrijk heb gewoond En dat ik daar ooit in de jaren negentig een hitje heb gescoord. En uh, van Alizé, ken je dat liedje? Moira Lolita? Ja, ja, ja, ja. Dat hele zoetsappige Franse liedje en ik had verteld dat dat mijn hitje was. Echt? En toen ik, ja en echt een deal was het ook, want die man die trapte daar dus ook nog in. <laughs> en toen ik weg was, heb ik ook nog een, een berichtje naar hem gestuurd met het clipje in, want hij wilde dat heel graag zien. Ik lijk absoluut niet op het meisje uit de clip, maar toch trapte hij erin en ging het aan al zijn vrienden laten zien. Niet. Dus dat was, ja het was echt bizar. Ja het was echt hele rare jongen achteraf. Wauw. Ja. Maar wat had hij daar ook in? Maar wel grappig dat je het voor jezelf dan maar gewoon een beetje leuk maakt. Als ja, het dan toch... ja, precies. Ja, ja, dat dacht ik ook. Maar dan maakt het zelf maar leuk. Ja. En uh, je laatste date die je hebt gehad? Uh, laatste date. Um, die is niet zo goed afgelopen. Oei. Nee, toen is, toen is mijn hartje een beetje gebroken. Ai! Ja. <laughs> ja. Wat, ja. Wat, wat, wat, wat gebeurde er dan? Uh, we hadden af. Ja, is een beetje lang verhaal. Maar het kwam op neer dat we, we eindigden in een weekendje in Parijs. En dat dat allemaal niet zo heel uh, fijn is afgelopen, want die liever vrienden wilden blijven. De Stad van de Liefde? De Stad van de Liefde, ja. Oh. Ja, dat was wel een beetje pijnlijk. En, dat was ja. nou, en sindsdien heb je zoiets van dat daten, dat kan wel gestolen worden. Nee, helemaal niet. Ik vind het daar weer leuk. Ik kan, nu kan ik er wel weer tegenaan, denk ik. Met frisse moed. Uh, Wieke, dankjewel. je oh nee, wel. Blijf heel even hangen, want ik krijg een belletje binnen dat er iemand met je wil daten. Op de, hier oh, op de radio. Dat is zelf. Blijf even hangen. Ja, Zal meteen meer nachtbrakers na het NOS nav van 2 uur. En. Kom eens.